mm -hmm. en welkom bij de uitzending van Goolse Kringen van maandag 30 oktober. Drie gasten vanavond. Met één kijken we terug, Jan Schrijver... over de rol van Poolse militairen bij de bevrijding van Goorden, nu 73 jaar geleden. Piet Hoskus gaat ons vertellen wat er allemaal anders moet in Goorden, Denken wij als columnist. En uh, Frans van Dongen heeft al een hele lijst... wat er bij de komende gemeenteraadsverkiezingen moet gaan veranderen... als voorzitter van de KBO Riel. Dus daar zijn we ook wel benieuwd naar. Maar zoals altijd beginnen we met... wat was er in het nieuws? Vooral in Goorlen. Jan. Ja, wat was er in het nieuws? Weinig nieuws deze week. Maar vanochtend toch in de krant kunnen lezen... dat uh, een raadslid van de SP, Arno de Laat... Uh, overstapt naar een andere partij. En uh, dus uh, zijn zetel uh, meeneemt... en daardoor een andere partij versterkt. Ja, Alleen was me dat in die zin niet helemaal duidelijk. Ik begreep dat hij met Willem Kouwenberg een nieuwe partij heeft opgericht. Ja, de partij uh, krijgt een andere naam. Ja. Maar zou de partij ook een andere instelling, een ander beleid gaan voeren of een andere mening gaan hebben? Daar kunnen we van Willem niet meer verwachten. Dat geloof ik ook niet. En ik weet ook niet of nu de bedoeling is dat ze een tweemansfractie gaan vormen vanaf de komende raadsvergadering. Natuurlijk wel een beetje een rare figuur. Het, het, is, het is uh, nog een paar maanden, want volgend jaar in ja. maart hebben we dus een nieuwe verkiezingen. Ja. En dan zal uh, het weer een beetje duidelijker worden hoe dat de krachtvelden liggen. Ja. Of we het weer alleen maar doen. Hè? Ja. Want hij gaat onverdroten door, maar misschien wordt hij nu lijst duwer. Ja. En dan alsnog herkozen. Ja. Dat blijft altijd spannend bij uh, Willem Kouwenberg. Ja. Piet, vul jou iets op? Ik wil graag een compliment uitdelen aan de Kring. Afgelopen week is de tentoonstelling van Lucas van Hoek ontmanteld. En die heeft toch in de maand oktober nogal wat, wat deelnemers toeschouwers getrokken. Maar het is toch wel weer een bewijs op welke wijze Goorle weer op de kaart gezet kan worden. Het was een schitterende... Uh, tentoonstelling met een herinnering aan een heel groot Goewellenaar. Nee, ik moet zeggen, die heemkundige kring. Ze doen veel de laatste jaren. Ook tentoonstelling ja. over de Eerste Wereldoorlog uh, vond ja. ik heel geslaagd. Hè? Dat, ze hebben ze toch elk jaar. En het zijn toch maar vrijwilligers ja. uh, die dat allemaal voor elkaar krijgen. Ja. Maar ook wel eens gezegd worden, vind ik. Ja, ja. vind ik ook. Frans, viel jou iets op. Dan even de microfoon bij je toehalen. Ja, ik heb me op het nieuws eerlijk gezegd niet zo voorbereid... om daar ook een bijdrage in te leveren. Maar ik ben wel naar een informatieavond geweest... over de uitbreiding van het beschermingsgebied... voor het waterwinggebied Tilburg. En ik was nogal teleurgesteld in de organisatie daarvan. Het was georganiseerd door de provincie. En de hoeveelheid uitnodigingen en de ruimte die beschikbaar was... waren niet precies met elkaar in overeenstemming. De helft van de mensen die belangstelling hadden moest onverrichter zaken naar huis, omdat er niet voldoende ruimte was. En aan een goede discussie is ook niet toegekomen. En het gaat wel ergens over, want uh, er werd onder andere verteld dat mensen niet meer uh, hun regenwater in de grond mogen lozen... als ze bijvoorbeeld zinkendakgoten hebben. En uh, enkele jaren terug heeft iedereen zijn regenwater moeten afkoppelen van de riolering, omdat het niet op de riolering mocht. Dus... Uh, Later werd dat weer wel een beetje toegelicht en wat een beetje bijgesteld. En voor de agrariërs is nog een aparte informatieavond geweest en die is kennelijk wel goed verlopen. Maar dit ja. was een beetje een teleurstellende bijeenkomst. Maar dat betekent dat er dus eigenlijk door mensen nu geïnvesteerd moet gaan worden in andere dakgoten bijvoorbeeld? Als ze de dakgot vervangen, dan ze, mogen ze geen zinken meer aanleggen, nee. Dus die is niet gevaarlijk tot die vervangen moet worden. Is dat ja, dan, nou men, Het is een uitstrijvingsprincipe. <laughs> bij vervanging moet het, uh, voor het goed zijn. Maar bijvoorbeeld ja. ook auto wassen op uh, onverharde grond. Mag eigenlijk ook al niet meer. Wordt echt afgeraden. Om, iedereen, iedereen kan dus wel zijn bijdrage leveren eraan. Maar het was jammer dat het niet uh, heel goed tot een uh, goede informatieavond kwam. Maar staat dat niet een beetje gespannen met de verhalen van de laatste jaren? Dat wij vanwege... Toenemende kans op, uh, op neerslag. Dat we juist meer ruimte moeten bieden aan natuurlijke uh, opvang van regenwater. En nou kom je op een uh, oorspronkelijk werkterrein. Ik ja. heb ja. altijd ja. bij het Waarschappij de Dommel gewerkt. En uh, het maken van waterbergingsgebieden voor oppervlaktewater, voor uh, beekwater. Dat is wel een goede zaak. Dat hebben we hier in Goorlen ook op twee tweetal ja. plaatsen gedaan. Dus, uh, nee, maar onze maar dat staat een beetje we... los van de grondwaterbescherming. Nee, maar grondwater begint toch vaak met, met regenwater. Ja, ja, dat klopt. Ja. Alleen dat duurt een duurt paar honderd jaar. Maar... Ja, het, ja, hier in Tilburg zijn minder diepe winningen dan op andere plaatsen. Waardoor de tijd vaak toch wel wat korter is. Ja. En daardoor is bescherming ook wel echt een serieuze zaak. Dan durf ik niks meer te zeggen met het was nee, ja. in de zaal. Pim. Ja, ik uh, zag ook iets wat mij opviel. Dat was de subsidie... Nee, geen subsidiëring. De leningen die worden verstrekt voor... Energiebesparing in woningen van 2500 euro tot maximaal 25.000 euro per woning. Gemiddeld zegt 10.000. Daar kan je 50 woningen per jaar van doen. Ik uh, denk dat dat een, nog een heel klein beginnetje is. Dat er binnenkort vast wel meer gaat gebeuren. Hoop ik. Want anders is het volkomen zinloos. Nou ja, de lening moet worden afgelost. Dus elk jaar kunnen we dan toch weer twee extra. Ja, ja, ja. Ik heb niet begrepen, waterval begint met een druppel. Ik citeer maar even uit het voorgesprek. Ja, gelijk. Ja, dus... Nou, uh, er komen er twee woningen per jaar bij. Maar als je in 2040 uh, zo ongeveer energie neutraal zou willen zijn... moet het misschien iets sneller, ietsje sneller, ja, ietsje sneller... moeten wij allemaal iets meer ons best gaan doen? weet. Wie weet lukt het ooit nog. We hebben ook een goordenaar die, die zijn best doet en een voorhorst. Die is druk met CD's maken. En wij spelen nu al een aantal weken stukjes van hem. In dit geval wordt dat Estudio an Arpeggio. En dat betekent gebroken nood. Maar dat is alles wat ik ervan weet. Dus laten we eens luisteren. Ja. Kort stukje. Ja. voorhorst. in het voorjaar komt zijn nieuwe CD uit als het goed is. Dus dan kunnen we weer een tijdje vooruit. Maar we gaan nu, Jan Schijvens, bond van wapenbroeders. En ik moet eerlijk bekennen jullie zijn betrokken bij de organisatie van vooral de herinnering aan gesneuvelde militairen hier in de regio in 1944. Maar ik kende jullie niet. Kun je misschien iets vertellen over de Bond van Wapenbroeders... voordat we naar ja. de herdenking overstappen? Even een hele kleine correctie. Wij zijn niet betrokken bij de herdenking, maar wij organiseren de herdenking. Rutk. Dus dat is iets heel anders dan dat je er als betrokken bent. De Bond van Wapenbroeders, een landelijke organisatie... voor uh, veteranen, uh, oud-militairen, uh, militairen in actieve dienst... Uh, iedereen eigenlijk die met de krijgsmacht te maken heeft. Er zijn heel veel veteranenorganisaties... zijn heel vaak gebonden aan een missie, bijvoorbeeld Indië, Korea, Nieuw-Guinea, Libanon. Of ze zijn verbonden aan een eenheid of een, een deel van de krijgsmacht, bijvoorbeeld alleen de MHC of alleen de mariniers. De Bond van Wapenbroeders is heel breed. Iedereen die maar iets met defensie ooit te maken heeft gehad, kan lid worden bij de Bond van Wapenbroeders. Verdeeld over 45 afdelingen in het land. En ik ben voorzitter van de afdeling Midden-Brabant, Tilburg. En daar de plaatsen omheen. Ja, en onze doelstellingen zijn eigenlijk om uh, veteranen en militairen uh, bij elkaar te brengen. Uh, herinneringen. Uitlaten, maar vooral ook veteranen die wat problemen hebben opgelopen uh, na uitzendingen. om die een, een platform te bieden eigenlijk, waar ze met gelijkgestemden kunnen praten. Waar ze ook uh, hulpverleners, want onze secretaris is, uh, is hulpverlener. eerstelijns laagdrempelig aan kunnen kloppen, omdat ze vaak de weg niet weten naar uh, professionele instanties. Een uh, andere doelstelling voor ons is uh, herdenkingen organiseren. Wij willen datgene wat. Uh, in het verleden gebeurd is en waartoe wij nu onze vrijheid hebben... dat willen we niet vergeten. En wij vullen dat zelf hier in Goorlen bijvoorbeeld in... door uh, op alle uh, basisscholen in de groepen 8... een les te geven over uh, oorlog, over vrijheid. Hoe gaan kinderen met onvrijheid? Om om hoe zien ze de vrijheid? En dan vertellen we ook over de bevrijding van Goorlen. En uh, de herdenking. En dat is afwisselend. Bij de ene school wil dat graag in aanloop naar 4 mei omdat ze dan het onderwerp Tweede Wereldoorlog op het programma hebben staan. Een andere school die wil dat in aanloop naar 27 oktober, de dag dat Grolen in 1944 bevrijd is. Dat zijn zo'n beetje onze doelstellingen. Want ik begreep ook uit het programma van vorige week zondag was de herdenking, ja. Dat er ook een basisschool De Bron bij was betrokken. Ja, is dat... de basisschool De Bron die heeft jaren geleden toen wij begonnen met de herdenking te organiseren omdat wij er kinderen bij wilden betrekken... Eh, hebben wij aan scholen gevraagd horen of zij het monument en de graven willen adopteren. Er liggen 27 galeerde militairen hier begraven met daartussen een Goorlisse militair... die in eh, 11 jaar, eh, mei 1944 is overleden. En eh, de basis, de bron die heeft daar positief op gereageerd... En wij geven dus ook aan die school geven lessen en dan doen we dat uitgebreider. We gaan ook met die kinderen naar het kerkhof. We vertellen iets inhoudelijker meer over de gesneuvelden die daar liggen. Want dat is heel interessant voor, uh, voor die kinderen. En we laten ze ook een klein beetje de graven wat schoonmaken. Want als je iets adopteert, dan moet je er iets hmm. voor doen. En ze hebben dan een belangrijke bijdrage tijdens de herdenking door uh, bloemen uit te reiken. En uh, in de lessen dagen wij ze uit om een gedichtje te maken over vrijheid. Hoe beleven zij die vrijheid? En uh, de drie beste, of tenminste die leerkrachten eruit halen... die mogen dan uh, tijdens de herdenking dat gedicht voordragen. En bewonderenswaardig hoe dat zij dat kunnen uiten. Dat is heel mooi. Kun je ons ook terugnemen naar uh, oktober 1944? Hoe was het toen hier in, in Goorlen? Oktober 1944, de laatste drie weken voor de bevrijding, drieënhalve weken voor de en die waren uh, verschrikkelijk voor de goornaren. Vanuit uh, Poppel en Heelvarenbeek werd vooral Goorlen en uh, Broekhoven in Tilburg uh, bijna permanent met granaten door de Engelsen beschoten. De Duitsers die hadden, omdat de weg vanuit Turnhout via Tilburg naar Den Bosch voor hen zeer belangrijk was, hadden ze extra versterkingen hier naartoe gehaald. En uh, daardoor dachten ze in eerste instantie, uh, de opmars via België ging heel snel door de geallieerde troepen. Maar ze dachten ook snel Nederland binnen te kopen, maar dat viel even tegen. Drie en half week hebben de coronaren eigenlijk in de schuilkelders ja. gelegen en er zijn toen ook uh, verschillende slachtoffers gevallen. Ook onder, ja, ja. Ja. ook onder de burgerbevolking toch? Vooral ook onder de burgerbevolking zijn heel veel slachtoffers gevallen in die 3,5 week. Want eigenlijk heb je het dan over de periode na de brug bij Arnhem? Dat uh, lukt niet. Het ja, ja, ja, da ja Arnhem Market Garden, dat begon op 17 ja. september. Uh, dat was toen eigenlijk al achter de rug. Ja, ja, maar dat mislukt. Dat en dan mislukt. moet je een andere weg gaan zoeken. Dan kom je de, in omdat, omdat Market Garden mislukte, die doorstoot vanuit uh, Valkenswaard, Eindhoven hmm. naar uh, Arnhem... Ja. ...heeft men toen uh, besloten om de haven van Antwerpen vrij te maken. Die was al uh, veroverd door de geallieerden. Alleen de weg naartoe, de Westerschelde, die was nog onder Duitse controle. Omdat Zeeland nog in Duitse handen was. Hmm. Dus men ging toen in plaats van noordelijk, ging men linksaf. En vervolgens kwamen ze dus Tilburg en ook Goorden tegen... En daarom zijn wij in die periode daarna bevrijd. En mij viel op dat in deze herdenking Poolse militairen centraal stonden. Ja. Kun je ja. daar iets uh, ja. mee vertellen? Er liggen hier uh, de 27 geallieerde militairen. Dat zijn 21 Britten, er zijn 2 Australiërs en er zijn 4 Polen. En uh, ieder jaar uh, dat wij nu die herdenking doen. Uh, hadden wij uh, destijds nog in leven Gerrit Cobes, die uh, ons daarbij hielp. Die had heel veel informatie, vooral over de Britten. Uh, contacten met familieleden of vanuit archieven in Engeland uh, informatie overgaan. En elk jaar wilden wij een, uh, een militair naar voren halen. Een naam heeft ook een gezicht. Niet alleen een foto zetten we erbij, maar ook meer vertellen over de achtergrond van de militair. Waar, wat voor situatie, wat voor gezin opgegroeid, wat voor opleiding en ook waar die en hoe gesneuveld was. Dat was elke keer maar één militair. En elke keer was dat een Brit. Maar er liggen ook vier Polen. Dus we hebben eigenlijk gezegd laten we dit jaar is die vier Polen Onder de aandacht brengen. En uh, Gerrit had daar nog wat informatie over verzameld, maar dat was allemaal in het Pools. Dus, uh, aangezien wij niet zelf alleen maar herdenkingen organiseren, maar ook herdenkingen bijwonen, onder andere in Alfen en Baren-Nassau... dat door de Eerste Poolse Panzerdivisie beide plaatsen zijn bevrijd, komen we daar heel veel uh, oud-Polen tegen of. Uh, nazaten van Poolse militairen... ...die dus wel het Pools ook machtig zijn... ...en daar dus uh, ook aanwezig zijn. Dus die hebben wij benaderd. Die hebben de stukken voor ons vertaald. En daarom hebben wij dus... ...toch wat informatie tijdens deze herdenking... ...over die vier Polen kunnen... Uh, ...laten horen aan degenen die aanwezig waren. Ja, want mijn associatie was... ...toch vooral met Breda en, ja. en Polen. Ja. Ja. Maar dat is dus veel breder ja. Uh, geweest. Ja, er zijn... Dat is in het militaire gedeelte. Een grote eenheid krijgt vaak ondersteuning van andere eenheden. Dus er zijn bij die Britse uh, divisies die hier uh, Tilburg en Gorle bevrijd hebben... zijn ook kleinere eenheden Polen aangesloten. He, om op een bepaald vlak, een bepaalde discipline die eenheid te versterken. En zo zijn er de sporen. Alleen dan is het wel uh, op te merken dat deze vier Polen niet in oktober 1944 zijn gesneuveld. En ook niet in Gorle gewond zijn geraakt. Want deze vier Polen, die zijn gewond geraakt bij gevechten uh, aan de Maas. Uh, tussen, uh, bij bij Sprangkapelle daar in die buurt. En uh, omdat ze daar zwaar gewond zijn geraakt, zijn die naar het uh, Britse hospitaal vervoerd. In het achtergebied. En dat was het toenmalige Vratruis, onze huidige bibliotheek. Dat was het Britse hospitaal. En daar zijn ze uh, eind 44 en enkele begin 1945 zijn daar uh, gestorven. Maar wel ja. hier begraven. Ja, ja. Nou, dat, dat was een vraag die ik had. Die zijn dan niet naar een Poolse begraafplaats uh, gebracht? Nee, nee, er zijn verschillende Poolse begraafplaatsen. Ja. Zij zijn hier begraven en ik denk dat destijds hun familieleden uh, hebben gezegd van uh, nou laten ze liggen. Er uh, zijn we, in het verleden ook veel Britten, uh, Canadezen, Amerikanen zijn allemaal naar Amerikaanse, uh, Canadese begraafplaatsen vervoerd. Maar uh, zij zijn hier, uh, hier blijven liggen. Maar de situatie voor Polen was natuurlijk sowieso lastig. Ja, de polen kon niet terug naar hun eigen ja, land. Ja. Ja, dat, uh... Wij waren bevrijd, maar hun niet. Ja. Nee, in ja. de situatie ja. natuurlijk met contact met familieleden is het ja. natuurlijk ook ja. een stuk ook, uh, lastiger. Ja. Is dat dan meteen een element dat jullie in je verhalen richting scholen kunnen vervlechten? Van, ik zag uh, dat jullie eigenlijk de geschiedenis willen laten doorgaan. Ja, wij vertelden dat op, op scholen ook natuurlijk, wat er, uh, wat er dus allemaal gebeurd is. En zeker gaan we heel veel inzoomen op die laatste uh, weken hier in, in, in Goorlen. Uh, ja, wij vonden het gewoon belangrijk om eens een keer die polen... Want heel vaak, mm -hmm. omdat het een minderheidje is, ook hier op het Kerkhof, worden die vergeten. En om daar extra aandacht aan te besteden, hebben we dit jaar ook uh, de Amassade aangeschreven. En die hebben een fysiconsulte gestuurd. Uh, er is in Nederland een vereniging van de 1 Poolse Panzerdivisie waar deze vier militairen toe behoorden. En uh, die, uh, die hebben we uitgenodigd. Die waren met een paar vertegenwoordigers, een voorzitter en een penningmeester aanwezig. En in Breda heb je het Matzek Museum. Uh, generaal Matsek was de commandant van de 1 Poolse Panzerdivisie en uh, dat matsek Museum heeft ook een vaandel van de 1 Poolse Panzerdivisie en daarvan hebben we dat vaandel met de vaandeldrager uh, ook uitgenodigd en die was ook aanwezig. Zij waren allemaal voor de eerste keer in Goorlen aanwezig, maar ze hebben in de afloop gezegd wij willen voortaan elk jaar terugkomen. Mm -hmm. Jullie blijven dan ook extra aandacht aan... Poolse militairen besteden. Nee, dus nee. elk jaar een speciaal in programma. In ja, pakken, ja. pakken we daar gewoon een aandacht. Het zou best kunnen dat volgend de twee Australiërs pakken. Ja. Of de Britten die nog niet aan, uh, aan bod zijn gekomen... in de laatste jaren. Ja, En dan kun je de cyclus weer opnieuw beginnen. En dan beginnen. kun je weer opnieuw ja. beginnen. Ja. Nou, oh, sorry. Nee, ik dacht, nee. ja. uh, even terug naar... de bond van, wapen, van wapenbroeders. Ja. Ja. Uh, is dat inderdaad... Zoiets wat jullie heel bewust doormaken, ook als oud-militairen van de situatie 44 45, natuurlijk redelijk onvergelijkbaar met vredesmissies daarnaast. Ja, het is, het is ja. moeilijk te vergelijken. Zeker zo, zo qua tijd en qua hevigheid, wat er toen gebeurd is. Maar uh, ja, als je als militair, uh, 36 jaar heb ik bijvoorbeeld bij de landmacht gezeten, dan interesseer je daar automatisch en denk ik wat meer voor hè, voor, uh, voor oorlog en dergelijke. Ik ben zelf ook veteraan. Ik heb uh, zes maanden in Bosnië gezeten. Dus ook dan ken je verhalen van uh, andere veteranen. Kun je makkelijker plaatsen. Een, uh, een veteraan... Uh, we hebben we meegemaakt bij ons mensen die in Indië hadden gezeten. Die uh, zaten met verhalen in hun hoofd. Wat ze daar mee hadden gemaakt. Die ze hun eigen gezin hun eigen echtgenoten niet durfden te vertellen. Of niet konden vertellen. En uh, ondanks dat ik pas in 1949 geboren ben, dus na de oorlog... en, en in die niet bewust heb meegemaakt... konden ze het verhaal bij mij of bij mijn collega's wel kwijt. Omdat wij ons toch op een of andere manier daarin kunnen voelen... en ook weten dat het voor hen belangrijk is om het verhaal te vertellen. Want heel vaak als iemand, een, een militair... die wat traumatische ervaring heeft opgelopen tijdens een missie... dat wil vertellen... nou, dan wordt er nog één keer geluisterd thuis... er wordt twee keer geluisterd door de vrienden... maar de derde keer zeggen ze, ja, dat verhaal kennen we al. Terwijl hij ook jaren daarna... Want dan begint pas vaak het probleem, uh, zijn verhaal kwijt moet of haar verhaal kwijt moet. En dat, uh, dat kan bij ons wel. En wij hebben dan een, een eerstelijns hulpverlener die als het echt heel problematisch is met zo'n uh, man of vrouw in gesprek gaat. En vervolgens de, de weg naar de hulpverleners ook binnen Defensie kan, uh, kan wijzen. Gaat Nederland wel goed om met zijn veteranen? Uh, steeds beter. Maar steeds beter. Is dat nu goed genoeg? Of nee, is dat, is, nog dat, te is, dat is nog nooit goed genoeg. Want er, er vallen nog steeds mensen tussen ja. de wal en het schip. Maar uh, ja, vooral uh, na Libanon uh, was er nog helemaal niets. Ook de Libanon militairen in de jaren 70 zijn teruggekomen. En daar werd niets aan gedaan. Uh, maar vanaf de Bosnië periode midden 90, is dat verbeterd. Is er steeds meer aandacht gekomen voor uh, de, de teruggekeerde militair. En er zijn dus allerlei programma's. De debriefings zijn aflopen, er worden enquêteformulieren ingevuld... om te proberen te achterhalen van hoe gaat het met om. Ook na een aantal jaren en eh, vooral sinds een aantal jaren geleden... de Veteranenwet van Kracht is geworden... waar heel, heel lang over eh, gedebatteerd is in de Kamers. Maar eh, sinds die Veteranenwet is het een verplichting geworden van Defensie... dat de zorg van de militairen en de eh, oud-militairen dus in die wet eh, gewaarborgd wordt. En dat is eh, wel een hele belangrijke stap geweest. En, ik denk dat wij daardoor steeds meer uh, grip krijgen op de, de militairen die dus een probleem krijgen. Alleen het probleem is vaak, uh, er zijn pas militairen die per wijze van spreken uh, rond hun twintigste, vijfentwintigste iets hebben meegemaakt tijdens een missie. Maar dat er de problemen pas komen als ze 60 of 70 mm -hmm. zijn. Omdat ze dan vanuit hun, uit het werkzame leven komen, uh, vervolgens wat meer tijd krijgen, rust krijgen in hun hoofd en dan die verborgen... Uh, Activiteiten die ze dus toen hebben meegemaakt, weer terug gaan komen. En op dat moment uh, wordt het vaak niet direct herkend als een traumatische ervaring. Dan zoek men vaak ja, naar andere oorzaken, ja, ja. omdat dat al zo lang geleden is. Stop met werken en ja. dan krijg je terug. Ja, ja, ja. Ja. Lid worden van de bot van Wapenbroeders, dat lijkt ja, mij een goed advies. Dat, uh, dat is een heel goed advies, want uh, buiten die zaken uh, doen we ook nog hele gezellige en leuke dingen. Uh, we hebben negen keer per jaar een bijeenkomst in Tilburg waarbij we ook vaak lezingen houden. De ene keer uh, we hebben we pas iemand gehad die kwam uh, over zijn missie naar Mali vertellen. Uh, waar hij als eerste missielichting <lacht> daar zat. Uh, Vorige week komt er iemand vertellen over de, de slag bij Arnhem. Uh, we komen ook een keer in wat vertellen over uh, PTSS, posttraumatische stressstoornis. Over allerlei onderwerpen hebben wij dus een keer of drie, vier in het seizoen een, uh, een lezing waarbij iedereen vrij kan komen. En daarbij hebben we ook nog een keer gezellige uitstapjes. We gaan naar, niet alleen naar legeronderdelen, maar ook naar andere zaken. Dus uh, met partners. Een opgeblazen en, brug. En ook dat, uh, nee, maar ook dat is uh, ja, voor de mensen uh, vaak een, een, een uitje en dat hoort er ook bij. Nee, dus noteer het vast. Zondag ja. 21 oktober 2018, uh, opnieuw. Ja. Ja, ja, want wij ja. willen dat niet doen op de 27 e uh, Dat kwam omdat wij in Tilburg ook altijd op de 27 e een herdenking hadden. Moesten we twee herdenkingen zelf organiseren op één dag... plus twee andere herdenkingen in Tilburg bijwonen. Nou, vier op een dag was te veel. We hebben het één keer gedaan, maar dat, dat bleek niet haalbaar te zijn. En daarom hebben we toen gezegd, we gaan in Goorgen, gaan we de zondag voor de 27 e ja. zitten... En de, daarbij heb je dat er op zondag veel meer mensen in de gelegenheid zijn om zo'n herdenking bij te wonen. Dat is ook belangrijk. En dan hopelijk een toepasselijk muziekje ter afsluiting ja. Will meet Again, want dat is zondag uh, gespeeld. Wordt ook elke keer door Marij van Belkom op ja. een voortreffelijke manier gezongen. En daar staan, want er zijn ook altijd Engelse mensen bij, uh, relaties van militairen die hier begraven liggen. En uh, die staan met tranen in de ogen staan ze mee te luisteren en mee te zingen. Ja. Maar ja, nu hebben we toch de uitvoering van Veerlinde. Echt, oké. Okay. <laughs> We'll meet again. Don't know when. Don't know when. But I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling.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 That as you saw me go, I was singing this song. We'll meet again. Don't know where, don't know when. But I know we'll meet again some sunny day. Again, don't away. Nou, de volgende ronde kondigt zich al aan. We zitten nu al in 2019 eh, te herdenken. Maar we gaan eerst met Piet Hoskus kijken wat er morgen in Goorlen moet veranderen. Ja, Kolm Piet. De verpleeghuiszorg heeft de laatste maanden in het middelpunt van de belangstelling gestaan. We herinneren ons ongetwijfeld het tenenkrommend gesprek tussen staatssecretaris Van Rijn met zijn vader en dienstvriend... Beiden waren zeer ontevreden over de kwaliteit van de zorg in het instituut waar hun echtgenotes woonden. Het manifest van Hugo Borst en Karin Gamers met als titel Aandacht is zeker zo belangrijk als verzorging en veiligheid kon rekenen op duizenden adhesiebetuigingen. En jawel, zelfs de politiek werd wakker geschud. Binnen enkele weken werden miljoenen gelden extra ter beschikking gesteld. Deze extra gelden moesten vooral gebruikt worden voor een meer en betere scholing van de medewerkers. Enige tijd voor deze hoos in de publieke verontwaardiging waren er in, ver in verpleeghuisland wegens zogenaamde noodzakelijke bezuinigingen vele ontslagen gevallen, vooral in de categorie van de lagere opleidingen. Natuurlijk zijn ook wij ervan overtuigd dat in de verpleeghuizen een grote mate van deskundigheid aanwezig moet zijn. Medicijnbeheer, kathetervervanging, insulineverzorging en andere medisch gerichte handelingen vereist kennis en kundigheid. Maar behalve deze medische zorg is er ook sociale zorg voor verpleeghuisbewoners van het grootste belang. Een luisterend oor, een warme hand, een begrijpend woord, liefdevolle aandacht zijn essentieel voor het zich welbevinden en enig geluk. Verplegenden die met het verrichten van medische handelingen van hot van hot naar herop moeten rollen, doen hun uiterste best ook het sociale aspect in hun takenpakket op te nemen. Jammer dat de werkbelasting te groot is om dit constant te realiseren. Als ik het nu voor het zeggen had, zou ik de extra beschikbaar gestelde gelden niet enkel gebruiken om het reeds aanwezige personeel verpleegtechnisch hoger op te leiden, maar te besteden aan het aantrekken van mensen die met een groot hart voor de patiënten intrinsieke aandacht geven aan de hulpbehoevende bewoner, toezicht houden op hun bevind, welbevindingen, meewerken aan hun welzijn en permanent op afdeling of groep aanwezig zijn. Opleidingsniveau 1 en 2 kunnen als basis daarvoor goed dienen. Geen van hen heeft immers de behoefte met een esculaap op fiets of brommer rond te rijden. Zij vinden voldoening in het lief en latent zijn voor de cliënten. Voldoening brengt motivatie met zich mee. Beide elementen motivatie en voldoening brengen tezamen de benodigde kwaliteit teweeg. Deze verandering en verbetering in de verpleeghuiszorg... wens ik vooral ons Goordes Verpleeghuis Thebe Elisabeth toe. Nu ik toch nog 150 woorden over heb, nog even dit. Is het niet beter, verstandiger, logischer, vanzelfsprekender dat de opnieuw opgelegde bezuinigingen bij de thuiszorg worden ingetrokken. Het is toch van het gekke dat zij tot taak heeft... meer kwetsbare mensen zoveel mogelijk thuis te houden... zodat deze niet naar een intramurale voorziening behoeven te worden overgeplaatst... en dat steeds met minder geld moeten verrichten. Als ik het voor het zeggen had, werd ook dit veranderd. Nou... Je krijgt binnenkort je kans bij de gemeenteraadsverkiezingen, of wil je motivatiemanager bij het verpleeghuis worden. Wat dat is natuurlijk de raad van de gekke, hè? Dus Kijk, als je bezuinigt, doe het allemaal consequent, ermee mee doorgaan, maar niet bezuinigen, bezuinigingen terugdraaien, andere bezuinigingen doorvoeren, bezuinigingen weer terugdraaien. Ja. Lijkt me ook een beetje moedeloosmakend als je in een verpleeghuis of in de thuiszorg werkt. Ja. Het is mijn beroep vroeger geweest, dus met andere woorden, je bent er toch steeds nog ja. bij betrokken, steeds mee bezig. Hè. Dat, uh... ik, kan het, ik, uh... ik kan het alleen maar beamen, want ik heb een echtgenote die in de zorg werkt, in de wilhakker. Ja. Ja. En zouden haar woorden kunnen zijn? Want ik hoor deze woorden regelmatig ja. van haar. Precies wat jij je geeft. Maar ik weet het, uh, in Tilburg bij de Leijhoeve zijn ze bezig om ja. een heleboel veranderingen door te voeren. Ja. En dat, ja, daar is thuiszorg en verpleeghuiszorg samengevoegd ja. in één complex. En daar is veel meer tijd voor uh, aandacht. En ja. In overleg met het ministerie wordt een heleboel administratie wat Dat is wel een goede ontwikkeling. Ja. Dat zou heel mooi zijn als dat hier ook komt. hoeven is een nieuwe visie op ouderzorg ja. zorg ja, voor een deel gebaseerd op hoe het vroeger ook ging. Ja. Veel minder administratie. Belangrijkst. <laughs> ja. Veel meer tijd voor de, voor de pie. Ja. Mijn echtgenoot zegt altijd het gaat weer gebeuren en ik maak het nou mee zeg, dat we weer terug zijn zoals vroeger de bejaardehuizen waren. Want toen was er inderdaad aandacht voor de mensen en voor de bewoners en daar gaan we toch weer naartoe. Ja, die nonnetjes waren ook niet ik altijd even lief, hoor. Nee, maar dat is nog verder terug. Ik ben ook blij dat ik die tijd mee heb Ja, ja ik weet het. Ja. Ja. Zullen we dan ook nog iemand herdenken... die het volgens mij nooit tot een verpleeghuis heeft gebracht? Fats Domino is namelijk dit weekend uh, overleden. Dus daar dachten we ook maar even bij, uh, bij stil te staan met... Ja, en dan moet ik even de bedel opzetten. Blueberry Will. I found my thrill. MUZIEK Zijn laatste roem heeft hij eigenlijk gekregen doordat hij in uh, New Orleans woonde... Uh, toen daar de orkaan Katrina toesloeg, uh, zodat hij geëvacueerd uh, moest worden. Want we zeiden net, hoe lang was zijn carrière nu eigenlijk... terwijl toch heel veel mensen hem kennen als ook een heel herkenbaar geluid. Ja. Uh, ander herkenbaar geluid. Ik zou het bijna een manifest willen noemen van de KBO-reel. Een oproep in het Gools Belang van, uh, van de afgelopen week... Open brief aan de gemeenteraad, aan alle partijen in de gemeenteraad. Het moet anders. Nou ja, ja. In ieder geval beter. In ieder geval tips, suggesties. Ja, precies. Dat, dat plaat, toe. denk ik dat er in. Uh, we praten natuurlijk met uh, Frans van Dongen. de voorzitter van KWO Riel, daarover. Um, het is zo dat wij deze open brief gestuurd hebben omdat er uh, begin volgend jaar weer verkiezingen zijn. En we hadden gehoopt dat bij de voorbereiding van de verkiezingen de partijen de belangengroepen zouden benaderen. Om te kijken: van wat vinden jullie nou belangrijk? Dat er, wat er in de gemeente gaat gebeuren ten aanzien van het ouderenbeleid. Dat hebben we niet gehoord. Wij dachten: we gaan ook niet partijen nalopen. We gaan ze niet achterna kijken: van wat willen jullie van ons horen. We denken: we gaan ze in één keer allemaal benaderen. En dan kunnen we daarna zelf kijken wie het beste opgepast heeft. En de ouderen kunnen zelf heel goed daarnaar kijken... Wie, welke partij zij hun stem willen geven. En we hebben een aantal tips meegegeven... waar wij denken dat ze een nuttige bijdrage kunnen geven aan het beleid. Al reacties gehad? Van partijen. Ik heb één uitnodiging gekregen van een partij... om naar de ledenvergadering te komen. Omdat ik in het verleden lid ben geweest misschien. Ik weet het niet. Maar uh, ik denk, denk dat ze hier voldoende aan hebben. Met de R in de naam? Uh, nee. <laughs> Zullen je eens laat het lijstje gaan kijken? Ja, dat is prima. Want als ik goed geteld heb, 11 punten. Ja. En waarschijnlijk kunnen we weinig anders verzinnen dan, dan dit. Volgens mij is het ook uitputtend bedoeld. Het, maar uh, wat het mij frappeerde was de hoeveelheid hele concrete uh, voorstellen die, uh, die jullie doen. Ja. Uh, en het begint met eenzaamheid. Eenzaamheid ja, is... dat, uh, dat sluit eigenlijk aan bij waar we het net over hadden, ja. thuis blijven wonen, maar toch ben je daartoe in staat. Kun je dat iets meer toelichten, wat jullie dan als ideeën hebben hoe je die eenzaamheid vooral onder ouderen kunt doorbreken, voorkomen? Uh, wij denken dat het, uh, uh, het voorkomen van eenzaamheid onder ouderen inderdaad een enorm belangrijk punt is, omdat uh, mensen vaak weinig mobiel zijn en... Uh, wat net ook gezegd is, we worden geacht zo lang mogelijk thuis te wonen in de eigen omgeving. Dat betekent dat ze vaak tot familie, en er zijn best veel mensen die hebben eigenlijk weinig familie... of hebben daar een beperkt contact mee, en ja, die, die mensen vereenzamen. En wij denken dat het heel belangrijk is. Wij willen daar als KBO natuurlijk een ontzettende belangrijke bijdrage in leveren... door zoveel mogelijk activiteiten te organiseren, zodat iedereen wat voor zijn gading daarin kan vinden... Maar dat is nog niet zo. Het is niet zo dat iedereen daar voldoende door geïnspireerd wordt om te komen. Maar het is ook zo dat bijvoorbeeld, en dat is dan een van de concrete punten, het bezoeken van bijvoorbeeld de Leibron, dat is de enige locatie die we hebben, is een vrij kostbare zaak. Dat zijn commerciële prijzen die men daar moet hanteren om de zaak er aan te kunnen houden. Maar dat is wel een probleem voor heel veel mensen die van een AOW moet rondkomen. Die worden ook een beetje op die manier gedwongen om uh, thuis te blijven. En uh, ja, wij, wij zijn een uh, hele goedkope vereniging. Het kost nog geen 2 euro in de maand. Maar daarvan zijn wij, moeten wij een deel afdragen aan KWO Brabant. Om de uh, grotere belangenbehartiging voor zijn rekening te nemen. En bestuurskosten en de rest van de activiteiten moeten zich ongeveer zelf bedruipen. Dus uh, daar zijn ook steeds weer kosten aan verbonden. En ja, Dat is best een uh, lastig punt. En wij, zijn, wij krijgen van de gemeente weliswaar subsidie om uh, uh, activiteiten te doen, maar die zijn we ongeveer helemaal kwijt aan de huur die we, we moeten betalen aan het gebruik van de ruimtes in de Leiberon. Ja. Dat is best oh. een uh, lastige zaak. Want jullie hebben een uh, eetproject. Ik moet het wij hebben, nou, iets, dat iets is anders het, noemen. maar Dat uh, is een, het uh, uh, Ja. <laughs> Dat is een uh, activiteit min of meer van het uh, dorpscollectief. En het dorpscollectief is wel een uh, idee van ons en daar zijn wij wel mee gestart. En, dat, uh, het, en ook het uh, de Verhalenkamer, dus ook een initiatief waarbij mensen die uh, licht dementerend zijn of uh, eenzaam zijn maar wel fijn vinden om contact te hebben, bij elkaar kunnen komen om wat te praten, samen te eten. En, uh, ja. Maar hoe kom je bij mensen die uh, heel moeilijk hebben om überhaupt contact te maken? Er zijn heel veel ouderen die zijn ja. heel eenzaam, hebben wel geld genoeg om dingen te doen, uh, maar komen gewoon nooit de deur uit. Ja. Die zijn ook heel moeilijk benaderbaar. Ja, dat is ook zo. Ik denk alleen dat er geen mensen zijn die niet graag contact hebben. Er zijn dat wel is mensen anders, die moeilijk ja. contact leggen. Ja. En daar hebben wij dan wel vrijwilligers voor, ook bij het dorpscollectief, want daar, die vindt dat ook een uh, zorg voor hun... Ja. Uh, om dat uh, tot in rekening te nemen. We proberen die namen van mensen zoveel mogelijk te krijgen. En uh, dan proberen we dat wel te bezoeken, uh, te bezoeken en kijken of ze uh, niet mee willen doen aan activiteiten. En dat leidt vaak wel tot uh, positieve succes. Dat geeft positieve effect. Ja, ja, ja, ja. dat is wel heel mooi. Want <laughs> maar, niemand, niemand is graag alleen. Nee, dat, uh, maar een heel ja. veel mensen sluiten zich wel op. Ja, dat, dat klopt. is heel ja. tegenstrijdig. Ja, ja, ja. Maar is dat niet een hele zware klus voor een vrijwilligersorganisatie? Dus ik heb het nu niet over zeg maar, de mensen die graag contact hebben en die komen en ja. prima, juist over de gevallen waar Pim het over heeft van moeilijk benaderbaar, nou, moet je daar ook niet een training laatste, voor hebben, dat, professionele Het uh, laatste ligt dan vooral leren. bij het dorpscollectief ja? en het dorpscollectief die hebben inmiddels een zeventaal of achtaal dorpsondersteuners. En zodra die doorkrijgen dat er ergens een probleem is, dan gaan ze die daadwerkelijk bezoeken en kijken of ze gesprek kunnen hebben. En daarbij hebben ze ook ondersteuning van de wijkverpleging en van de contourentwerven als dat nodig is. Dus als je tot de conclusie komt: van hier is ook aanvullende hulp nodig of iets dergelijks, dan wordt die wel gezocht. Ja. Laaggeletterdheid. Laaggeletterdheid, ja. Dat vond ik, nee, ik Ik ken het begrip, zo bedoel ik het niet, maar tegelijkertijd een opvallende. Als, zoals dat uh, door jullie neergezet uh, wordt. Laaggredderheid is ja. ook een van de oorzaken waarom mensen kunnen vereenzamen. Ja. Ja. Omdat men uh, zich toch een beetje uh, te, min, te, te laag ja. opgeleid voelt om te kunnen deelnemen. En dat is vaak helemaal niet, geen, niet het geval. Alleen het schrijven en lezen is vaak een probleem. En dat zou uh, met enige ondersteuning best wel opgepikt kunnen worden. Maar heeft dat bijvoorbeeld ook te maken met een digitale overheid die verwachtte dat je kunt lezen? Brieven die gestuurd worden? Nou, ik denk die, dat het in het verleden ook al wel zo ja. was dat mensen die laagletterd waren moeite hadden om mee te kunnen in de samenleving, maar je kunt, je kunt ze nu wel uh, makkelijker benaderen. Je hoeft het niet als een uh, probleem neer te leggen, maar als een kans voor die mensen om, en zo moet het ook opgepikt worden ja. denk ik, Van de, de, de, en, want wij doen wel. Automatiseringscursussen voor mensen die daar nog geen ervaring mee hebben en uh, ja, dat werkt wel goed. En wat moet ik me nu daarbij voorstellen? Uh, hoi, uh, ik heb gehoord dat jij laaggeletterd nee, nee, nee, bent, kunnen nee, we wij, eens praten? Wij, dat, uh... wij vinden dat wel een taak van de gemeente ja. om uh, de laaggeletterde op een goede manier te benaderen ja. en van, wel vanuit een, uh, een, een kans uh, creëren dat mensen daardoor wellicht, ook, want er zijn ook Mensen jonger dan 55 of 65 ja. die uh, laaggeleerd zijn. Die daardoor wel echt weer kans op een baan krijgen. en zo. Dus, uh, dus het is ook een belang van de gemeente zelf. Maar ook van de mensen zelf om die kansen op te pikken. Ja, maar jullie richten hier toch 55 plus is formeel dat is de, dat cardio, uh, de, de meerderheid uh, zal uh, toch 65 uh, plus ja, uh, zijn. Uh, zie je dan dat van de gemeente uit de aandacht daarvoor verslapt... Uh, Zoals je jonger bent, ja, dan is het een probleem. Je kunt de arbeidsmarkt op, uh, maar als je 65 plus bent, ach, jammer. Nou, een of, echte uh, actie op uh, de aanpak van laaggeletterdheid, denk ik dat nog uh, van de grond moet komen. Uh, dus dus uh, dat je ik, ik, ik niet alleen, alleen. Van een prinses van Oranje die zich heel druk maakt en terecht. Ja, uh, ja, ja. Maar in, in de Gore heb ik er helemaal niks van gezien. Dus ongeacht welke leeftijd, dat moet dus echt nog opgepikt uh. worden. Dat is, dat is de, daar is dit dan ook een oproep voor. Maar er zijn ook tamelijk veel mensen ongeletterd. Het, dus het, ja, ja, ja, ja, ja, het is landelijk licht op 10%. Ja, dat zal ik horen niet anders ja. zijn. Er is geen reden om ja, te denken ja, dat ja, het anders nee, is. Ja, nee. ja dan praat je toch over 2000 mensen. Ja. Ja. Ja. Ja, als je er volwassenen hebt, dan, dan, dan iets minder. Want daar, in principe doet het probleem zich vooral... Uh, voor, maar dat zijn toch hele grote aantallen. Grote aantallen ja, ja. Bijnaat, ja. Uh, ja. Ja, en met alle respect voor de KBO, maar 2000 lage letteren ja. zie ik jullie, Riel en Goorde, toch mm -hmm. niet, niet opgelost eh, krijgen. Nee, maar we dat... vinden het ook niet een nee. taak van ons nee. om het op te lossen. Ja. Het is een taak van de overheid om daar eh, actie ja. in te ondernemen. Ja, die hoor ik niet. Nou, en wat, dat wil ik ja. nog maar even gezegd hebben. <laughs> ja. Ja. Maar ja, nu gaan we ze mishandelen. Ha? Ja, ja dat, dat, is nee. een, uh, dat is ook nee. een probleem wat... Ja. Uh, ...ook niet bij ons ligt, maar waar we wel van uh, vinden dat daar ook aandacht voor moet zijn. Nou, niet, kijk, jullie zijn natuurlijk als je druk bent wel, met als, je voelhorens... Ja, dat wel. Nou, kom je dat tegen. Ja, ja, hè? Dat en, is en, natuurlijk, juist dat is een onderwerp van onbespreekbaarheid, ja. uh, lijkt mij. Nou, als, we dat, als wij dat tegenkomen, dan is ook daar weer in de eerste instantie het ja. voor... ...die dat dan uh, tot haar taak rekent om te zorgen dat er de goede hulp bij komt. Ja. ja. ja. Ja, dat zijn natuurlijk vreselijke dingen en tegelijkertijd ja. achter de voordeur die dicht blijft, dus dat is ook heel moeilijk, lijkt mij om ja. daar als hulpverlener ja. al binnen te komen. Ja. Nou ja, daar zijn wel deskundigen voor die daar ja. voor opgeleid zijn om dat te Nee, maar, maar dan ben je binnen. Het ja. gaat ook juist om dat moment ja. van die deur de open, die drempel ja. over, ja. Ja. dat ja. zien ja. dat daar een probleem zit. Ja. Maar ja goed, daarom hebben we ook wel contacten met en wijkverpleging, met de huisartsenpost, ja. uh, om dat allemaal wel te herkennen. En mensen weten inmiddels dat dat dorpscollectief daarvoor is. En de, de weg daar naartoe wordt ook steeds beter gevonden. We hebben elke week een spreekuur door een dorpsondersteuner. En daar kunnen mensen met allerlei zaken terecht. En dat is ook niet alleen voor ouders, dat is voor alle ja. inwoners van Riel bedoeld. Heeft de schaal van Riel dan een voordeel? Ja. Um, Gewoon toch een klein dorp, een kleine dorpskern... Uh, ja. Ja, dat, euh, dichter op elkaar of maakt dat eigenlijk niet uit? Ik denk dat het eigenlijk niet uitmaakt, nee. Dat ik was vroeger, dat... maar nu niet meer. Ja. Nou, ik denk dat het heeft voor- en nadelen natuurlijk, maar per saldo zal het volgens mij niet uitmaken. Kijk, er zijn mensen die vinden het lastig om tegen iemand die ze kennen een probleem ja, ja. te vertellen, maar wij hebben in die dorpsondersteuners zijn toch wel over het weer mensen die gewend zijn om met dit ja. soort problemen om te gaan. En ik denk dat dat ook wel gezien wordt. Ja. Het voordeel van GORL zou natuurlijk zijn dat er uh, meer mensen zijn die die ondersteunende functie kunnen vervullen. Je hebt meer uh, mensen waaruit je kunt putten. Ja, maar ook meer mensen die het nodig hebben. Ook meer mensen die het nodig hebben, ja. Want dan heb je het eigenlijk over de mantelzorg. Zo komen we toch. Ja. ja. ja. ja want, uh, dan is natuurlijk een probleem waar we het vaker over uh, hebben gehad. Want Er wordt steeds meer verwacht van mantelzorgers. Ja. Nou, als je het over het verpleeghuis uh, hebt zit daar impliciet ook de boodschap in... van degene die wegbezuinigd zijn. Dat kan toch de echtgenote kinderen... de buurvrouw... wel overnemen, onbetaald... Ja. en uh, ongeschoold. Uh, jij bent mantelzorger. En één keer per jaar... krijg je Eén een HEMA-kaart... Ja, uh, met een, een kaart, tientje erop. Uh, ja. Ja, en dat, dan dat, ben je toch ook, blij. Dat, he, dat is dat, ook onze aanklacht... tegen ja. die uh, mantelzorgcompliment. Ja. Waarbij uh, je... De gemeente heeft daar een behoorlijk budget voor... om het mantelzorgcompliment uit te delen. Ze zouden best 300, 400 euro per mantelzorger kunnen geven. Het zou ook nog eens een heel groot voordeel hebben... dat de mantelzorgers veel beter in beeld zouden kunnen komen. Want heel veel mantelzorgers melden zich niet als mantelzorg. En als daar een wat substantiëlere beloning tegenover zou staan... dan denk ik dat dat wel zo zou zijn. Dan zouden ze beter in beeld zijn, wat ik denk dat heel belangrijk is... Ook om te zien waar het wel en niet mis zou kunnen gaan. Maar de beloning op zich vind ik ook heel erg op zijn plaats... dat die een stuk hoger is dan dat die nu is. Neem ik zag ook in, in dit stukje staan, respectdag. Ja. Ja, ja. Is dat misschien niet wel zo belangrijk? Want ik begrijp dat dat toch eerst van de mantelzorger... Dat is waar ook vervangen, ...dat hij even weg kan, dat uh, is iets anders gaan doen... Ja. uit sleur, uit elke dag weer de zorg... Dat is even wat weg. we bijvoorbeeld ja. doen bij de verhalenkamer. Dat zijn de mantelzorgers, daar gaan mensen gaan daar gezellig bij elkaar zitten. De mantelzorgers, die hoeven daar niet bij te zijn. Die hebben dan respect. Ja, ja. Ja. Ja, ja. En dat soort activiteiten ja. zouden er meer mogen zijn. Ja. Ja. Nee, maar ik kan me ook voorstellen dat je daar gewoon geld voor nodig hebt. Ja, Moet ja daar gewoon we ook geld voor worden, hè, dat, dus ja. Ik zat even af te wegen van, ja. uh, als je de keuze zou hebben, als je de baas zou zijn uh, op dit punt... Meer beloning of meer kans om een dagdeel een dag nou, vrij te krijgen? Ik denk dat beide geen overdreven ja. luxe is. Want, uh, maar ik moet zeggen dat uh, de ondersteuning van de Verhalenkamer... door de gemeente wel uh, op een positieve manier gebeurt. Het is ook wel heel belangrijk dat dat in stand blijft. Ja. En dus daar zit dan de huur van de leidbronnen. Daar zitten de, de uh, consumpties. Want als het geld kost, dan komen die mensen sowieso al niet. Dus ik denk dat het heel goed is om dat... Uh, een warm hart toe te ja, dragen ja, als ja. gemeente. En, en te dat het. Dat het meer wordt. schaal zou moeten krijgen, ja. meer kans, meer initiatieven. Ja. Ja, uh, ja wat. We hebben nog tijd voor, uh, voor eentje. Denk dat ik. Doe Dan doe je dat maar de laatste: de, woning, ik de woningbouw. De woningbouw. Uh, ja. Want ja. Uh, het spoort niet helemaal. Dat als spoort niet helemaal met de woningbouw in Riel ja. voor de senioren. Ja. Nee, dat is echt een uh, rampscenario. De mensen die in Riel zeg maar, hun eigen woning te groot vinden en graag naar een geschikte woning zouden willen verhuizen, die moeten verhuizen naar of Goorland of Geelze of ergens anders naartoe. Maar ze kunnen niet in Riel blijven wonen, want er is niks. En wij hebben al verschillende gesprekken gevoerd daarover. Wij hebben een commissie wonen als KBO. En uh, die hebben, wij hebben een keer een project gehad om een appartementencomplex te bouwen. Toen kregen we bij de gemeente te horen dat dat uh, niet door kon gaan. Omdat er uh, alle contingenten waren de komende tien jaren vergeven. Dus nieuwe initiatieven waren gewoon niet mogelijk. Een ander probleem is ook dat bijvoorbeeld bij de Lei, Daar zouden een aantal woningen die ook als seniorwoningen gezien uh, kunnen worden, gebouwd worden. Maar dan, daar is een informatieavond geweest. Nu wordt het plan opnieuw bekeken. Maar er is een informatieavond geweest. Daar kwamen honderden mensen op af. Waarvan dan de mensen uit Real mee mogen lopen als het zover komt. Nou, dan zouden er misschien van de twee die iets nodig hebben, twee zouden we misschien een kansje hebben. Dat is ook niks. Het andere probleem is dat, uh, en men zegt het moet echt in het centrum zijn. Terwijl wij denken van ja, patio's op een plek waar ruimte is, vinden wij ook prima. Ja, zo groot is Riel nou ook, vind ik. Zo groot is Riel nou ook, vind ik. Tenminste. Nee, nee. Dus wij ja. vinden wel dat de gemeente alle uh, initiatieven die er zijn, van harte zou moeten ondersteunen. En zelf actief aan de gang moet gaan om uh, dingen mogelijk te maken. Zodat mensen, want mensen willen wel heel graag in Riel blijven wonen. Dat is hun sociale omgeving. En, uh, en diegenen die niet in Riel willen blijven wonen, om wat voor reden dan ook, ja, daar hoeven we natuurlijk niet veel te doen. En woningaanpassing is dat? Een, woningaanpassing uh, uh, is in een aantal gevallen een oplossing. Maar ook daar vind ik dat de gemeente een behoorlijk rigide beleid invoert. Ik heb het uh, laatste geval gehoord van iemand die wilde een beneden slaapkamer aanbouwen met uh, wat voorzieningen erbij. En dat was vier vierkante meter te groot. naar het uh, bestemmingsplan dan denk ik van ja, dat is jammer dan. Maar daar moet je wel kijken van wat is het belang wat, het, uh, wat we willen behartigen. Mm -hmm. En gaat dan niet over vier. Via, dat doen vier ze geloof ik flexibel reageren op verzoeken uit ja. de samenleving. <laughs> dat denk ik dat ze zouden moeten doen. Ja. Ja. Hier klinkt geloof ik enige ironie in door. Dus enige bureaucratie of rigiditeit, aanzien... komen we jullie wel tegen, en zouden jullie graag na de verkiezingen afgeschaft willen zijn. Ten aanzien van de woningen aanpassing geldt nog wel. En dat, eh, dat verraste ons. Wij hebben hier nog instaan naar de blijverslening. Uh, ingevoerd zou moeten worden. Dat is dezelfde die straks genoemd is voor de uh, isolatie. Die blijkt in juli ingevoerd te zijn. Alleen enige ruchtbaarheid is ja. er nog niet aan gegeven. En het is ons helemaal ontgaan. Want we hadden gehoopt daarover nog een overleg te hebben... om, om welke financieringsvorm daarvoor gekozen wordt. Dat is helaas niet gebeurd. Maar we zijn wel blij dat je er nu is. En we hopen dat de gemeente ruimhartig daarvan gebruik gaat maken. En zo zijn er nog zeven andere punten het op het lijstje zeven, waar we zeven, geen tijd voor hebben andere andere. gehad, helaas, ja. maar die ongetwijfeld uh, terug gaan komen. Dus we bedanken Jan Schrijver van de Bond van Wapenbroeders, Piet Hoskus voor zijn column. Frans van Dongen, die ons wakker schudt dat bij de verkiezingen het over heel veel dingen gaat die opgepakt uh, kunnen worden door politieke partijen. En volgende week is het...